Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabie al-Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu. Amma ba'd. Bedankt Allah jalla wa ala eet ons mogelijk heeft gemaakt om bijeen te komen in een van zijn huizen. Huizen die voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn door hij lief heeft. Zijn woorden zijn ook... ...en in de huizen van Allah wordt hij gedacht... ...en wordt zijn naam hoog gemaakt en vereerd. Um, we gaan verder met onze wekelijkse lessen... ...lessen die gaan over een zeer belangrijk onderwerp binnen de islam. En dat is dat de moslim zijn fundamenten, zijn drie fundamenten moet kennen waar hij over gevraagd zal worden en op wordt afgerekend in het wereldse en ook in het Heer -Namaz. en niemand onder ons behalve hij, zal hij gevraagd worden op de dag des oordeels zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat beschrijft in surah al qasas وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ en op die dag zullen wij hen bijeenbrengen en wij zullen hen vragen, wat hebben jullie aan beide? En ook in een andere vers, ook in Surah al qasas nummer 28, Hoe hebben jullie de boodschap beantwoord van de boodschappers? En ten derde is dat hij zijn religie kent. Dus dat zijn deze drie fundamenten. Kennen van je heer, kennen van je boodschapper en kennen van je religie. Met haar bewijzen. En zoals jullie allemaal weten. Bevinden we ons in de laatste. Van deze drie. Laatste fundament. En dat is het kennen van de profeet. In de voorgaande les. Hebben we het een en ander proberen te verduidelijken. Met betrekking tot dit onderwerp. En. Um, het zou goed zijn. Om nog een aantal dingen te herhalen. Dit. Uh, dat het goed. Ja uh, yani, en ...wordt begrepen... ...en ten tweede, omdat de les van vorige keer... ...via de programma was afgebroken... ...na twintig minuten. Dus bij deze gaan we ook een aantal dingen... ...die wij al eerder hebben opgenoemd... ...en sommige ook niet... even snel herhalen. Als het gaat om het kennen van de profeet... ...dan natuurlijk gaat het om... ...dat je de profeet kent... Um, ...voor zover... ...dat allemaal verplicht is. Yani, de zaken... ...die belangrijk zijn om te kennen... ...en die verplicht zijn... ...zijn onder andere dat je de naam van de profeet kent... ...dat je weet hoe hij heet... ...en zijn naam is natuurlijk... Mohammed. ...en zijn naam Mohammed... ...komt meerdere keren in de Koran voor... ...komt meerdere keren in de Koran voor... ...Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...Muhammadur Rasulullah ...wal ladina ma'ahu... ...il aakhri l'ayya al sur al-fath... ...nummer 48, laatste vers... ...wordt zijn naam genoemd... ...en zo zijn er verschillende versen in de Koran... ...die... Uh, de profeet Mohammed bij zijn naam noemen. Uh, en dit is wanneer je iemand, uh, wanneer je iemand uh, roept met zijn naam, dat betekent dat, dat jij uh, hem ook eert en dat je hem ook prijst. Dat is op de beste wijze als je iemand roept, is het roepen bij zijn naam. En wie heeft Allah subhanahu wa ta'ala genoemd bij zijn naam in de Koran? Profeet Mohammed. Dus dat duidt op zijn hoge positie bij Allah. Dus zijn naam kent. Zoals ook in de hadith van Imam Ahmed en anderen, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: Ana Muhammad Ana Ahmed Al Mahi al hadith. Ik ben Mohammed, ik ben Ahmed. Ja, niet dat je zijn naam kent. Zijn naam kent. Ook is het dat je uh, zijn geboorteplaats kent. Dat je weet waar de profeet Mohammed wa sallam, is geboren. Ja, niet. In Mekka is dat natuurlijk het geval. En uh, ook dat je iets weet over zijn levensstadia. Toen hij yani, sabi was, hoe hij, hoe hij als kind was, hoe hij opgroeide, uh, hoe zijn leven eruit zag. En vervolgens zijn profeetschap kreeg en vervolgens yani, als profeet te leven ging. Dat je de hoofdzaken dient te kennen. Vervolgens ook zijn hijra, emigratie naar Medina enzovoort. En ook... Dat je weet waar hij mee gekomen is. Waarmee hij gekomen is. Wat was zijn uitroepen. Wat wij zijn, uitnodiging. Zijn da'wah, het uitnodigen. Waarop was dat gebaseerd? En dat is allemaal wat wij zullen leren in, in dit fundament. Um, ook dat je weet hoe hij overleed. Wanneer was hij overleden. Hoe oud was hij toen hij overleed. Enzovoorts. Wie waren ze vrouwen? Wie waren ze kinderen? Um, dus dat is in het kort gezegd. Yani, wat een moslim dient te weten. Als het gaat om um, zijn profeet. Uh, hier heeft de moelle. Wij kunnen niet elke detail behandelen. Aangezien we ook uh, willen uh, dat we het boek afronden. En de belangrijkste essentiële zaken. Uh, Opnoemen. Vandaar dat ook de les zoals jullie zien heet. Belangrijke lessen. En die, alle details en dergelijke. Daar kan je nog heel veel lessen doorgaan. Maar jij hebt hier wat aan. Omdat jij daarna op zal bouwen. Als jij deze kennis beheerst. Welke we hebben gehad. En welke we nog zullen hebben. Dan heb je het boek enigszins. Vrij. Goed begrepen. Maar er zijn altijd wel. Details. Die. Uh, die yani, later voor jezelf opgezocht kunnen worden. Uh, hier zegt hij, Rahimahullah Ta'ala, hoe zijn openbaring begon. En als het goed is, hebben we ook vorige week iets daarover gezegd. En zijn uh, al-wahi openbaring, die komt van Allah. Want hij praat niet volgens zijn begeerte. Dat is een hele belangrijke stelregel binnen de islam. Waarom? Zodat so je weet dat wanneer de profeet sallallahu alayhi wa iets zegt, of wanneer hij iets beveelt, of wanneer hij jou iets verbiedt, dat het ook tegelijkertijd een bevel is van Allah. Een gebod van Allah. In surah an najm nummer 53 zegt Allah ta'ala over de profeet, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى en hij spreekt niet, dus de profeet Mohammed spreekt niet volgens zijn begeerte. In huwa illa wahyu yuha. Het, zijn slechts, het is slechts een openbaring die hij krijgt en waarmee hij spreekt. En daarom ook een bekende hadith van Abdullah ibn Amr, was een metgezel van de profeet. Die was gewend alles op te schrijven wat hij hoorde van de profeet. Al hetgene wat hij hoorde van de profeet schreef hij op. Tot de mensen zich beklaagden bij hem... En ze zeiden, schrijf je nou letterlijk alles op van de profeet? Toen stopte hij even. Toen ging hij naar de profeet. En de profeet zag dat hij niet meer schreef. Toen zei hij tegen hem, wat is hetgene wat jou heeft uh, doen laten stoppen? Oftewel met schrijven. Hij zei, de mensen beklagen zich dat ik alles opschrijf. Hij zei, schrijf, ook toe. Want waarlijk. Ik zweer bij wiens mijn handen of mijn ziel in zijn handen zijn. Dus hij zweert bij Allah. Ik spreek niet behalve met de openbaring. Schrijf, want ik spreek met de openbaring. Dus dat is dat ook hetgene wat je moet weten. Dat de openbaring die de profeet, sallallahu heeft gekregen, afkomstig is van Allah. Daarom zegt ook Allah -ta in verschillende versen, anzalna al bil Wij zenden het boek naar jou, opdat je oordeelt... Voor en tussen de mensen met hetgene wat Allah behaagt. Met hetgene wat Allah behaagt. En zo zijn er heel veel verzen en een hadith die deze uh, essentie dragen. deze belang, of het belang hiervan, naar voren brengen. Uh, we hebben ook gezegd dat zijn eerste openbaring zich bevond. Dat kunnen jullie dan uh, terugluisteren. Of dat kan ook weer niet, omdat het is afgebroken. Zijn eerste openbaring Die. speelde zich af in een grot genaamd. Hoe heet, het, hoe heet die grot? Thor. Thor. Thor? Nee, welke grot speelde dit zich af? We hebben twee grotten genoemd: Eén Thor. En één in Hira. In Hira was het bekend dat de profeet, zoals Sahil Buhari en andere overleveren, dat de profeet, een tahannuth deed. Een is zich afzonder van de mensen, en je focussen op de aanbieding, op Allah. Dat is het tahannuth. Dat heeft de profeet, Salim, voor zijn profeetschap, al eerder gedaan. En toen hij daar een keer zat, kwam de melk, melk Jibril, en die kwam in een gedaante, waar de profeet Salim, van schrok. Hij was niet groot en hij zag opeens een melk. En hij zei tegen hem, lees. En hij zei, ik kan niet lezen, ik ben alfabeet. Dus hij kon nog lezen, nog schrijven. De profeet kon niet lezen en hij kon niet schrijven. En dat is juist een wonder. Dat de profeet zou zeggen, aan alfabeet was. Omdat er niet gezegd zou kunnen worden. Hij heeft het overgenomen van de joden of christenen. De profeet kon niet lezen of schrijven. Hoe gaat dit allemaal bij elkaar? Ja, niet schrijven of nemen. Hij kan dat niet. Dus dat is juist een van de mu'jizat van de wonderen dat Allah subhanahu wa ta'ala hem als boodschapper heeft gestuurd. In ieder geval, nadat hij deze openbaring heeft gekregen, en hiermee hij een profeet werd, was er een tijdje dat de profeet geen openbaring kreeg. En er wordt gezegd aantal dagen. Vervolgens keek de profeet, salallim, naar de berg, en hij vroeg zich af waarom er geen openbaring meer kwam. Want... Hij snakte naar meer. Nadat dat heeft zich afgespeeld, was de profeet een aantal dagen aan het verbazen waarom hij geen openbaring verder kreeg. En Allah Subhanahu wa Taala heeft vervolgens, nadat deze vijf, het surah al-Alaq, in nummer 96, eerste vijf versen, dat was de eerste openbaring. Hiermee werd hij profeet. En hij werd boodschapper met nummer 74, surah al mut Eerste aantal Ayat. Ja, Jurmo Dadsir. Het moet is degene die zich wikkelt, mantelt. Kom en dir. Waarmee is de profeet gekomen? Dit is heel belangrijk. Kom en Sta op en waarschuwt. Degene die de profeet wil volgen, dient het allereerste vers hierin te lezen. Waarom? Omdat hij precies hetzelfde wil doen wat de profeet heeft gedaan. Komf en dier. Tegen wat moet hij waarschuwen? Hij moet waarschuwen tegen alle vormen van afgodenerij, die op dat moment aanwezig was op het schiereiland. Daarvoor moet hij waarschuwen. En al datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala verbiedt, dient hij de mensen yani, te verbieden. En al datgene wat Allah te wa ta'ala gebiedt, dient hij hun deze geboden te leren. En dit komt overeen met de woorden waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt... O boodschapper, verkondig datgene wat wij aan jou doen opdragen. Heeft de profeet sallam zijn boodschap verkondigd? Wel zeker. En het allergrootste, en dat zullen we ook later zien... en het allerbelangrijkste waar hij voor heeft gewaarschuwd... is vanuit, vanaf zijn profeetschap tot aan zijn dood is dat hij heeft gewaarschuwd voor alle vormen van afgodenerij. En dit is de missie en de uh, doelstelling van elke profeet. En dit hebben we vaker in onze lessen genoemd. Als het gaat om het geloofpilaar van de profeten, kan dat allemaal terugbeleid worden. En ook in een van de eerste vier lessen hebben we dit vaker genoemd en yani, uitgelegd. Dus dat is als het gaat om dat je weet welke openbaring hij kreeg. Surah al al-A'laq nummer 96 is de eerste profeet. Hoe werd hij profeet? Met deze verse. Wanneer werd hij een boodschapper? Met deze verse. Ook is hoe lang hij verbleef in Mekka. Want wat zeiden wij net? De profeet Sallam hij is geboren in Medina. Waar is de profeet geboren? In Medina. Mekka. De profeet is geboren in Mekka of Medina? Mekka. Hij werd profeet. En zijn profeetschap kreeg hij toen hij in welke stad was? Mekka. Hoe lang verbleef hij in Mekka en nodigde de mensen daaruit al voor zijn hijra? Hoe lang was dat? 13 jaar. Dat is de juiste opinie. 13 jaar verbleef de profeet Zaw en reken uit, 40 plus 13 zit je al op 53 jaar. Dus de profeet tijdens zijn verblijf in Mekka was sowieso al op 53 jaar. 40 plus 13. Wat deed hij tijdens het uitnodigen van deze 13 jaar? 10 jaar nodigde hij de mensen uit. O mensen, aanbidt Allah alleen. Aanbid hem alleen en kent geen deelgenoot aan hem toe. Tien jaar. En in de laatste drie jaar van deze dertien jaar, dus vanaf het tiende jaar, in het tiende jaar van deze dertien jaar, kreeg hij ook, en dat zullen we zo meteen zien, het gebed geopenbaard. Het gebed was toen verplicht voor hem, en voor de metgezellen en voor de umma. En tijdens deze verblijf in Mekka kregen ze heel veel te verduren. Waarom? Omdat de vijanden van de islam niet wilden dat islam zal zegevieren. Ze wilden dat het aanbidden van afgoden, dat dat voor altijd daar aanwezig moet zijn. Kwam de profeet met een andere religie dan waarop zij zaten? Zeker. Zeker weten. Hij zei niet, wij gaan compromis sluiten. Jullie aanbieden wat jullie willen. Wij aanbieden wat wij willen. En we leven samen met elkaar. Dat kan niet. Allah Ta'ala zegt, وَقُلْجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Zegt, de waarheid is gekomen. En de dwaling is vergaan. إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ De valsheid, die verdwijnt. hebt Die verdwijnt, die gaat weg. En wanneer citeerde de Profeet Oussalem deze woorden, dit vers uit al Israël nummer 17? Toen hij terugkwam vanuit Mekka naar Medina, Vanuit Medina naar Mekka, toen hij overwon. En hij sloeg al deze afgoden kapot en hij zei: het was niet mogelijk om daar te verblijven, omdat zij de moslims wilden vermoorden. En uitroeien. En de islam ten onder zou gaan. Dus wat deed de profeet. Alayhi wa Nadat hij niet meer daar kon verblijven. Vroeg hij Allah ta'ala. Om hulp. En die bood hem dat aan. En zometeen. Uh, zullen we zien. Waar hij uiteindelijk naar emigreerde. Want waarom emigreerde de profeet. Dus als iemand jou vraagt. Waarom de profeet emigreerde. Vanuit Mekka. Wat de meest geliefde plek bij Allah is en de beste plek bij Allah is, zeggen wij, de Profeet kon zijn dien, zijn geloof niet meer praktiseren. Wat dienen wij dan te doen? Voorbeeld van de Profeet nemen. In elke opzicht, in elke aspect van ons leven. Wanneer wij hetzelfde ondergaan wat de Profeet heeft ondergaan, wat dienen we te doen? Hem te volgen allah taala zegt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Voorwaar jullie bij het beste voorbeeld in jullie profeet. Wat deed de profeet? de migreerde. Hij kon daar niet meer blijven. In ieder geval, er zijn bepaalde details en dergelijke. En trouwens, dat kunnen jullie ook terugvinden, gedetailleerd over zijn sira. De biografie van de profeet, kun via een van die linken, als je daar aankomt, zie je heel veel lezingen daar staat er Sira. Sira, biografie van de profeet. Al hetgene wat we nu bespreken, wordt daar... Yani, in details besproken. Voor degene die dat wilt. In ieder geval... zoals we zeiden... de profeet, sallallahu alaihi wa sallam... kreeg in deze drie jaren... de laatste drie jaren van die dertien... kreeg hij ook het gebed... Yani, als verplicht gesteld. En het gebed... is... Zoals jullie weten, een belangrijke roeken, een belangrijke pilaar van de islam. En het belang van het gebed en dergelijke uh, is terug te vinden, ook in die lezingen. Is ook terug te vinden in die lezingen. Want als we eenmaal daaraan gaan beginnen, dan zullen we niet opschieten. Dus uh, wat belangrijk is, is dat de profeet sallallahu alaihi het gebed verplicht heeft gekregen tijdens al-israab al, al Mi'raj. Dat heet ook de hemelsreis. En let op. Alle aanbiedingen die de profeet z.v. heeft gekregen als openbaring. Als verplichting. Gebeurden terwijl de profeet op de aarde was. Alleen het gebed. Alleen het gebed kreeg hij geopenbaard. Waar? Boven de hemelen. sama. Dus dit laat zien dat het enorm belangrijk onderdeel is binnen jouw leven binnen jouw leven en er zijn over het gebed heel veel dingen die belangrijk zijn maar daar hebben we en trouwens ook in deze lessen hebben we het gehad over de vijf zeilen van de islam en daar hebben we ook gesproken over het gebed hebben we ook gesproken over het gebed uh, hij zegt Al al-Medina, vervolgens deed hij de emigratie naar Medina Waarom koos de profeet sallallahu alayhi wa sallam voor Al-Madinah? Waarom koos de profeet sallallahu alayhi wa specifiek voor Al-Madinah? Omdat dit een bevel was van Allah. Inni urietu. Zijn woorden zijn ook, inni urietu Al-Madinah. Ik heb Al-Madinah gezien. En van wie heeft hij deze yani, uh, blik gekregen om het te zien? Van Allah. Dus in uw mij is gezien, mij is yani, uh, voorgesteld, of mij is het la, laten zien. En dit is afkomstig van Allah. Um, en ook als je kijkt naar de ligging van een Medina, dan is die ideaal. Want het is omsingeld door bergen. En de, uh, de plekken uh, om het te bereiken, of de tork, de wegen om het te bereiken, zijn maar eigenlijk twee. Eén die loopt van de... waar allemaal palmbomen zijn. Dus de vijand... al wil die binnenkomen... zijn allemaal palmbomen. Dus ze kunnen niet langs. En tweede is dat zij... omsingeld zijn door bergen. Dan bestaat er één weg... waar hij binnen kan komen. Maar de profeet sallallahu heeft deze... toen zij werden aangevallen... heeft hij yani bij al Ghandaq... is er veldslag... heeft hij daar gegraven... waardoor zij kwamen... en ze uiteindelijk op die manier... Uh, ja, niet uh, yani bevocht. Dus Medina was ideaal. Medina was ideaal. En niet alleen dat, maar omdat de mensen daar heel erg veel van de islam hielden. Heel veel van de islam hielden. Was Al-Medina de juiste uh, plek. En niet alleen dat, maar er waren al een aantal van de metgezellen geëmigreerd. En de profeet en Abu Bakr, die waren als een van de laatste die waren vertrokken. إغارة سي من ذا لاستة فدركه حصلت بهم في الهجرة هجرة إيميغراتي ماذا bedoel من الهجرة الهجرة hijra ال هجرة التعطينغ zeggen we تاركوشي الله تعالى zegt in surah al muzammil in madrin وهجرهم هجرا وهجرهم هجرا جميلة. En laat hen op de beste wijze. Negeer hen op de beste wijze. En hijra heeft verschillende benamingen. Hijra is natuurlijk ook het laten van zondes. Het laten van zaken waar Allah niet mee tevreden is. En daarom zegt ook de Profeet sallallahu alaihi wa sallam. Al-Muhajiru, men hajara Allahu an. Muhajir, degene die de emigratie doet, letterlijk, is degene die de zondes laat. Dus. Waar het op neerkomt, iets later. Maar als we het hebben over... ...el Hijra uh, of van de profeet... ...dan bedoelden we in het specifiek... ...dat hij... ...Belle de shirk... ...dus waar afgodenerij aanwezig was... ...heeft verlaten voor Belle de Tauhid. Voor een land... ...een plek waar alleen Allah wordt aanbeden. En dat was... ...el Medina. En als we het hebben ook over... ...el Hijra. Dan zeggen we, op het moment dat iemand niet zijn geloof kan uh, leiden en beleiden, zoals het nakomen van de Sha'air al-Islam, pilaren van de islam en uh, rituelen van de islam, zoals de, de sluier of uh, iets wat bekend is bij de moslims, en dat ze niet. Mogen bidden in de moskeeën. Dat ze niet de Koran mogen lezen. Dat zijn allemaal zaken van de shair. Als deze ons ontzegd zouden worden. Als deze ons ontzegd zou worden. Wat niet het geval is. Dan wat zouden we doen? Hetzelfde doen wat de profeet heeft gedaan. Zonder iemand maar ook kwaad aan te doen. Maar een kwestie om je geloof te redden. En niemand zou je, yani zou je wat aandoen. Dus dat is als het gaat om de hijra van de profeet sallallahu alayhi wa En hijra heeft haar regelgevingen en haar voorwaarden enzovoort. Hier geeft hij uh, verschillende verzen uit Koran aan als bewijs dat hijra, op het moment dat jij je geloof niet kan uitoefenen op de manier, wat we, op de wijze die we net hebben genoemd. Dan is het voor de moslim om zijn geloof te bewaken, te beschermen en te doen datgene wat Allah Ta'ala behaagt. En natuurlijk daarin de Sunnah volgen. Verschillende versen heeft hij aangehaald. En degene die wilt, die kan ze teruglezen. Hij zegt, Rahim Allah Ta'ala, hoe het verliep met de. Uh, fase van omschakelen van Mekka naar El Medina. Van Mekka naar El Medina. Wat deed de Profeet daar? Hij zegt in het kort dat de verschillende geboden en de verschillende verplichtingen en de verschillende aanbiedingen daar werden geopenbaard. In Mekka, als het gaat om aanbiedingen en verplichtingen zeggen we de profeet, zou stellen, tien jaar lang... en dertien jaar, maar de eerste tien meer... nodigde hij uit naar één zaak. En dat is het tawhid. In alle facetten, alle aspecten. En uh, om dat te bewijzen, om dat grondig na te lezen... wat geen enkel probleem is, zijn lessen voor nodig. Zijn lessen voor nodig. En hier hebben we ook, als het goed is, aantal van die voorbeelden gegeven wat de profeet en, en op welke manier hij dat deed in de eerste tien jaar. En in die drie jaar, de laatste drie jaar, kreeg hij het gebed. Alleen het gebed. En sommigen zeiden, zakat was ook in deze dertien jaar geopenbaard. Maar wat correct is, dat het in Medina specifiek werd aangegeven voor welke zaken je zakat moet geven, wat de migdaar is, wat de waarde is. Wat de drempel is. Dus moet je je voorstellen. Dat ons geloof. Uit verschillende pilaren bestaat. Maar de duwen van de profeet. Zijn uitnodigen. Hij pas deze dingen kreeg. Het vaste. Zakat. het hajj. el umra. Enzovoort. Pas in er medina. Waarom? Omdat Allah wist dat ze toen ervoor klaar waren. Ze waren er toen klaar voor. Voorheen nog niet. Ze moeten heel veel dingen nog uitwissen. Zaken van het Jahiliya. zaken van die de moslimsieren, de politiën, deden. Vragen van hulp van, van graven, van het bil ashjar, Tabarruk bil ajjar, ja, yani die zegeningen vragen van stenen, zegeningen vragen van bomen, zegeningen vragen van verschillende vormen van eul, yani verschillende aulijah. Mensen die dicht bij Allah waren en vroom waren. Dat waren allemaal dingen, je moet dit eigenlijk goed begrijpen. En weten waar, waar het op zat voor de komst van de profeet en na de komst. Voor de komst van de profeet en naar wie was hij gestuurd en hoe het was na zijn komst. Dit is eigenlijk wat een moslim zou dienen te weten hoe de situatie was van het Arabisch schiereiland... voor de komst van de profeet. Want dan kan je dit ook beter begrijpen. En als het goed is hebben we... in een van onze eerste lessen... hebben we daar het een en ander over verteld. Welke groepen aanwezig waren... voor de komst van de profeet. Sabi'ur, Yahood, Nasara, Ahnef of ja, niet Ahnef, el Hanifia. Dus deze kunnen allemaal... ...terug beluisterd worden. En toen de profeet... ...sallallahu alaihi wasallam ...in Medina... ...de volledige... ...religie heeft verkondigd... ...en... ...zijn boodschap heeft vervolmaakt... ...en... Uh, ...dat hij gestuurd was... ...naar alle mensen... ...zowel de djinn en de mensen... ...waarin ook Allah zijn woorden zijn... ...kul ya ayyohannas... E rasulullahi alaykum jami'a... En zegt, Oh mensen, ik ben een boodschapper voor jullie allen. Voor jullie allen. Voor jullie mensen. Zonder, um, zonder het verschil te maken tussen een Arabier of een niet-Arabier. En daarom is de islam subliem. En daarom is de, de, de, de, de islam compleet. Het maakt geen onderscheid tussen een Arabier of geen Arabier. Tussen zwart en wit. Tussen blank en zwart. Tussen geel enzovoort. Wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. La fadla arabiyun ala la'ajani illa bi taqwa. Er is geen. Er is geen. Degene is niet beter. De arabier is niet beter. Op de niet-arabier. Behalve in taqwa. Behalve in godsvrees. daarom zegt ook Allah ta'ala. Inna akramakum inda het atqaakum. De meest vooraanstaande bij Allah onder jullie is degene die hem het meest vreest. En dat is wat de profeet Sallam heeft gedaan. Dan is Aisha radiyallahu anha overleverd in een hadith. De meest geliefde en meest waardevolle persoon bij de profeet was al-mutaqi. Ja, wij kijken nu op een voetballer die veel techniek heeft. Of een persoon die veel geld heeft. Of, ja, wij kijken daar van op. Maar waar keek de profeet zo'n naar op? Wat was bij hem de maatstaf? Een man die veel auto's heeft? Een man die veel huizen heeft? Nee. El-Muttaqi. Degene die Allah het meest vreest, daar keek de profeet van op. En dat is wat hij heeft gedaan. De mensen volledig uitnodigen naar het geloof. Allah Ta'ala zegt: Ja, yo, de amenu, is mi af. O mensen, o jullie die geloven treedt het geloof binnen volledig. Volledig. En dat is wat zij hebben gedaan. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft zijn risale, zijn boodschap... volledig verkondigd. Vandaar ook zijn woorden... toen hij de, de, de metgezellen... Ja, en die vroeg... heb ik voldoende voor jullie verkondigd? Heb ik verkondigd datgene wat ik moet verkondigen? Waarom zij zeiden... ja En hij vroeg hen die drie keer... waarom de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... Allahumma shed. Allahumma O Allah, wees getuige van deze woorden. Dus ik heb gedaan wat ik moest doen. Allahumma hel Allahumma O Allah, heb ik de boodschap verkondigd. O Allah, wees getuige hiervan. En het dien was toen ook compleet. En jullie zien dat het nadert naar iets wat de afscheid zal zijn. Ik maal het dien De profeet salallahu alaihi ook wat je moet weten. Al deze yani, dingen die we hebben opgenoemd Maar ook dat je weet dat het de dien compleet is. De profeet alaihi, heeft zijn missie voltooid. Min wa rasul wa Van Allah is de openbaring. Aan de profeet is het om te verkondigen. En wij, de gelovigen... De moslims dienen te accepteren. ma li mu'minin. Wala mu'minatin. wa rasoolu amra. En yakuna lahum min amrihim. En het past de gelovige man en de gelovige vrouw niet. Wanneer Allah en de boodschapper een zaak hebben beoordeeld. Dat zij een andere weg kiezen. Dus dat is hetgene wat wij doen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam Heeft dus zoals ik al zei. De dien. Geloof de volledig vervolmaakt. En hij zou niet zijn missie stoppen totdat zijn geloof... volledig is vervolmaakt. Geloof van wie? Geloof van Allah. En toen hij dit heeft gedaan... en de religie was compleet... is het zoals elke bashar... en elke mens... meemaakt, is dat hij overlijdt. En de profeten... hadden gassaïs. De profeten hadden specifieke dingen... die de mensen niet hadden. Ze mochten kiezen of leven... Eeuwig leven. Of dat ze sterven. En ze kiezen Voor dat ze sterven. Zoals de andere mensen ook sterven. Dus wanneer de profeet. Sallallahu alayhi wa Klaar was met het geloof. En de dien was compleet. <tiedert unie -tter> <tiedert unie -tter> Toen heeft Allah. subhanahu wa ta'ala. Zijn ziel genomen. Nadat. Het geloof compleet was. Niet ervoor. Maar juist wanneer er niets meer van de openbaringen zou komen. En zo zijn ook zijn woorden... En voor waar vandaag heb ik jullie geloof vervolmaakt. En ik heb mijn gunst aan jullie voltooid en gegeven. Welke gunst? En ik heb voor jullie als geloof gekozen de islam. En dit was geopenbaard, dat de profeet, wanneer de profeet, Zalv, zijn laatste afscheidspreek heeft gehouden. En er wordt gezegd dat dit gebeurde, onder uh, onder aanwezigheid van 120.000 metgezellen. Of 100.000 metgezellen. Zij waren alle aanwezig. En dat was de afscheidspreek van de profeet, z.a.w. Welke de mensen deed herinneren, dat de overlijden van de profeet nabij is. En waarin hij zegt tegen de mensen, waarlijk, euh, ik weet niet of ik jullie zal zien het volgende jaar. Dus de profeet had bepaalde, wani alama tekenen dat hij zal sterven. Wa inni la adri hal alqaakum ba'da hajjati En hij sprak de mensen toe en hij zei, ik weet niet of ik jullie... Nog het volgende jaar of het volgende Hajj zal meemaken. Dus de Sahaba, radiallahu anhum, die begrepen, en de Profeet Sallallahu begreep ook, dat de dood nabij was. En toen het uh, hoofdstuk Surah An-Nasr, nummer 110, werd geopenbaard aan de Profeet, toen wist de Profeet Sallallahu vanuit de woorden: Idai Jaya an wal en wanneer de overwinning en de hulp, hulp op de Qurayshien, en hulp. ...zal komen op de Qurashiten. En de overwinning... ...inne fetehne la De overwinning is dat zij Mekka zullen binnengaan. Dat was de overwinning. Van Mekka moesten zij emigreren, ze werden verbannen. In Medina verbleek hij tien jaar. En toen was het vers geopenbaard. Dus de profeet sallam kreeg toen de openbaring... ...dat Mekka weer in zijn de handen van de moslim zou zijn... ...en dat de overwinning daar nabij was... En je ziet mensen in verschillende grote groepen de islam omarmen. En hier wordt gezegd dat het een groep was uit Jemen. En er kan ook gezegd worden dat het algemeen moslims zijn die de islam omarmen. Niet moslims die de islam omarmen. Hoe gaat het vers verder? Het hoofdstuk? En prijs de glorie van jouw Heer. En vraagt vergiffenis voor jouw zonde. Hij is de vergeefziende. Toen dit geopenbaard was. Zeggen de geleerden. De Roon, de profeet Salem heeft 60 dagen hierna geleefd en is overleden. En er werd gezegd. Hij werd nooit meer gezien dat hij lachte. Na dit vers. Heeft de profeet Zalussalam zich juist meer vol hard in, in de aanbiedingen zoveel mogelijk aanbiedingen verrichten en hij werd niet meer gezien als mudahiken yani niemand zag hem als dahiken als iemand die lachte en Abdullah ibn Abbas was een jonge knaap was een jonge knaap maar was iemand die heel veel kennis had over de Koran en toen zij aanwezig waren toen zij aanwezig waren yani Abu Bakr ze waren blij waren ze blij, want ze dachten, dit is een overwinning het vers, zou je denken, het gaat over overwinning maar, hij zag wat anders hierin hij zei, en hij huilde, al Abbas huilde Abdullah ibn Abbas vertelde dat later al Abbas huilde en de profeet vroeg hem, waarom huil jij? hij zei, omdat ik weet, dat hiermee jouw ziel jouw dood dichtbij is Jouw dood is nabij. Hij heeft het dien volledig. Jij ja, niet verkondigd. Zijn missie is geslaagd. Allah heeft voor hem. Het leven. En de dood voorgeschreven. En hij zei. Ta het is zoals jij het zegt. Dus de profeet sallallahu alaihi Leefde 60 dagen hierna. En overleed. En Abu Bakr radiallahu anhu. Die sprak de mensen toe. Want. Doe en ze waren allemaal van slag geraakt. De profeet was overleden. Sommige mensen geloofden het niet. Men, sommige mensen wilden het niet geloven. Sommige mensen dachten dat het niet waar kan zijn. Dus Abu Bakr radiyallahu anhu. Uh, kuste de, de, de voorhoofd van de profeet. Hij was gewikkeld in zijn keffen. Yani in zijn kleed. Lakens. En hij kuste hem op zijn voorhoofd. En sprak de mensen toe. En hij zei. O mensen. Bekende uitspraak. Men kan ja'budo Mohammeden. Fain Mohammeden kadmaat. O mensen. Degene die Mohammed heeft aanbeden. En als er iemand zou zijn die hem heeft aanbeden, wat niet het geval is, maar hij wil ze iets bijleren. Al zitten ze in een shock, al zitten ze in een moeilijke toestand. Voorwaar, Mohammed is dood. En hij zei ook tegen de profeet Mohammed, toen hij was overleden, nadat hij hem kuste, hij zegt. Waarlijk, jouw dood is gekomen. Die heb jij meegemaakt. Want Allah Ta'ala zegt over de profeet. Inneke Wa En jij zal sterven. En jij bent de stervende. En zij zullen sterven. Hij zegt, deze heb jij meegemaakt. En toen sprak hij de mensen toe. Wat we net zeiden. En vervolgens zei hij. Waman kana ya'budullah. Fa inna Allah huwa al alladhi la Maar degene die Allah heeft voor Voorwaar hij aanbiedt. De eeuwig levende. De eeuwig levende. En vervolgens. citeerde hij een vers. Uit Al-Koran. Waarin hij zegt. Wa ma illa Qad min En Mohammed, Profeet Mohammed Is slechts een boodschapper. Die nagekomen is. Wat de profeten voor hem hebben gedaan. Afa -e immata. Als hij sterft, zullen jullie dan neer gaan op jullie knieën. Van verdriet en dergelijke. Dus dat is hoe het uiteindelijk verliep. Dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, net als alle andere mensen, de dood moest proeven. En de grootste mosiba. De grootste mosiba. Ramp. ...die de moslims hebben kunnen meemaken... ...is het verlies van de geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi Wasallam. Want toen ontstonden de firak... ...de verschillende groeperingen... ...toen, toen ontstond er gilaaf... en yani die verschillende vormen van mening verschillen... ...toen ontstonden er verschillende slechtheden. En dit allemaal doordat de profeet sallallahu alaihi Wasallam was overleden... ...en mensen zich niet meer vastklemden aan zijn leiding... Daarom zegt ook de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Iza u sibbe ahadukum bi musibetin fal yedkur musibeti. Fa inna ha min De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Degene die getroffen wordt door een ramp. Door verlies van iemand die dierbaar is. Verlies van een يعني, persoon. Of een ziekte. Of, of, of. Laat hem dan mijn ramp... Laat hem zich dan bedenken dat mijn musibah nog groter is. Is er iemand die geliefder is voor ons als de profeet? Het antwoord is nee. Dus degene die jij kwijtraakt in het wereldse zal nooit de plek overnemen en de, de positie van de profeet. Onmogelijk. En niet alleen dat, maar wanneer iemand wordt getroffen door een ziekte zoals Abdullah bin Mas'ud en anderen overleveren, dat hij naar de profeet zou kwam... En hij zei tegen hem... Waarlijk, ik zie dat jij... je ju'aak. Hij had koorts. Humma. Hij verschillende. Hij had koorts. En deze koorts is twee keer erger dan wat de mensen hebben. Twee keer erger. Dus wanneer je het warm hebt, wanneer je zweet, wanneer je... De profeet had het dubbel. En Abdullah ibn Mas'ud zei tegen hem... Heb jij dan meer, uh, twee keer ook de beloning? Hij zei, ja zeker. Hij zei, ja zeker. Dus, of een ziekte, of een ramp, of een dood, of, of, of, herdenk de mosiba van de profeet. Want er is geen grotere mosiba, voor ons, dan de mosiba die wij hebben meegemaakt met het verlies van de profeet. En er zijn nog kleine, kleine uh, passages... Die we inshallah uh, de volgende week uh, gaan benoemen en behandelen. En daarna zijn we alhamdulillah met de gunst van hem alleen tot, einde gekomen, tot een einde gekomen uh, van, uh, van, van dit boek. Dus uh, mocht er vragen zijn, uh, dan kunnen die gesteld worden. En anders tot de volgende keer inshallah. Misschien hoe kreeg een openbaring van was dat tijdens de dat die opeens Ja, als, dat hebben we in principe niet genoemd. Dat zijn vormen van openbaring. Imam Ibn Qayyim rahimullah vermeld dat het ongeveer 10 à 11 vormen van openbaringen waren. De eerste is kiljaras. Hij hoorde als een bepaalde bel die ging rinkelen. Andere vorm is dat hij dat in zijn droom zag. Uh, yani verschillende vormen uh, die, die worden genoemd. Uh, maar wat bekend was dat deze openbaring heel zwaar was. Uh, heel zwaar, wat ook al verleverd wordt door Sahih Bukhari in een van de eerste ahadith. Uh, Kitab Keva uh, yani Bada al-Wahyu. Hoe kwam de openbaring naar de profeet? En daarin precies vert, vertelt hij tegen Aisha radiyallahu anha hoe, in welke vormen hij kreeg. En hij zei, waarlijk ik zweette, waarlijk ik trilde, waarlijk ik. Ja, niet, het was zwaar. Allah Ta'ala zegt, Inna sanurkia alaik kawl en Voorwaar, wij zullen zware woorden op jou doen neerdalen. En een Sahabi die was met de profeet op een rijdier. En toen kreeg hij de openbaring. Zelf die ging trillen, en rijdier. En ja, niet, de woorden van Allah Ta'ala zijn heel erg zwaar. Dus dat is, als het gaat om. Uh, ja, nee, de vormen van openbaring die zijn er meer. Zoals ik zei in mijn boek, hij vermeldt er uh, in zijn boek, als het goed is, uh, Zuider Ma'ad, zijn boek, vermeldt er verschillende vormen die kunnen terug worden gevonden, in, uh, gedetailleerd in de boeken die daarover gaan. Voor, voor, voor de komst van de Bialislav, waren er mensen die op de Tochheid van Allah waren op de vredes van Allah? Ja, er waren verschillende uh, yani, uh, mensen die de lering van millet Ibrahim volgden. En millet Ibrahim was dus de lering, uh, wat Thumma uh, Ohaina Ileka en het Tabi'a Ibrahim Hanifa vervolgens openbaarde wij aan jou om de weg en de religie van Ibrahim te volgen. En die worden ook Hunafah genoemd. Um, en ook een van hun die uh, wel bekend was, uh, die heette, uh, was een hele bekende, die wordt opgewekt als één, één hele umma. En, en het is wel iets moois om over hem te vertellen. Um, Ibn Amr, Ibn Adi, uh, dan is het of Zubair, of uh, als ik er later op terugkom, dan, uh, dan in ieder geval wel deze. Uh, achternaam, uh, Amr, naam. Amr bin Adi. Uh, en deze was dus voor de komst van de Profeet Zalv, al iemand die de millet van Ibrahim volgde. En de Profeet Sahaselem, die uh, dit overlevert, Abdullah bin Amr, op gezag van Abdullah bin Amr, al Bukhari dat uh, een keer de Profeet voor hem eten had neergelegd, sofra, van Ta'am. En deze, ja, uh, yani Amr, die. Uh, wist dat de profeet Zalassallam gewoon geen profeet destijds was. De profeetschap uh, kreeg hij nog niet. En hij dacht dat de profeet was gewoon onder de mensen die ook de moserikien waren. Hij dacht was ook een politie onder hun, En hij zei, waarlijk ik eet niet van jullie, want jullie slachten voor de afgoden. Hij, hij wist niet dat de profeet Zalassallam yani, ook op die middelen zat. En ook uh, is het dat hij tegen hen zei, tegen de mensen van... Uh, waarlijk, ik, ik eet niets behalve wat geslacht is door Allah uh, sorry, wat geslacht is in de naam van Allah want Allah heeft de shait en de bakar enzovoort geschapen dus hij had deze, ja die fundamenten uh, en ook ging hij langs uh, de joden en christenen vooral langs de joden en hij zei tegen hen van wat is jullie geloof, leg me uit opdat ik het zal aannemen en toen hij vertelde wat ze vertelden zei hij nee, ik heb die heer niet nodig die altijd op jullie boos is die toren is op jullie neergedaald uh, dus dat was een onder uh, de mensen en zoals in de hadith ook wordt genoemd, omdat hij zo gretig was in het volgen van uh, de religie, terwijl bijna niemand daarop zat zal hij worden opgewekt als één als hele Ummah nou, dus hij was onder andere uh, en de profeet zoals we ook zeiden leerde voor zover hij dat kon hij leerde iets wat bekend was onder de ja, yani, Millet Ibrahim, wat hij meekreeg zo probeert, want de vraag is, hoe ging hij Allah aanbidden in de Grot Hira? Dat is ook ongeveer, een deels, antwoord op de vraag hoe de profeet sallallahu Allah aanbad is, doordat hij ja, in aanraking kwam met teksten enzovoort die gerefereerd werden naar Millet Ibrahim. In die tien jaar dat de profeet sallallahu in Mekka was, dat hij alleen naar al Tauhid uh, de geleerden zeggen dat hij in principe alleen daar naar uitnodigde. Juist alleen naar het tawhid, uh, omdat uh, de verschillende vormen van uh, verplichtingen en rituelen pas in de Medina werden yani, uh, geopenbaard. En dit is duidelijk terug te vinden uh, in de sira van de profeet en in de uh, openbaringen van die desbetreffende verzen die daarover gaan. Um, behalve dat ze zeiden over zakat dat dat mujmel was zakat was een vorm van sadaqa die kon geven maar niet de verplichting was een sadaqa een uh, yani, almus die kon geven maar wat niet verplicht was of dat de migdaar, de verschillende drempels en verschillende waarden en verschillende vormen van zakat uh, bekend waren maar pas in El medina dus uh, kort weggezegd uh, het gebed zo zien we dat de belangrijkste dingen binnen de islam. Eerst de shahada. Shahada tu'n la ilaha illaha wa shahada tu'n Muhammad Rasullah. deze verduidelijken. Dat is die die tien jaar, onder andere. En dan precies tweede pilaar is de salah. En dat kwam precies die drie jaar later. Of die drie laatste jaren. En hier zit een grote lering voor ons. Grote lering voor ons. Allah Ta'ala zegt ook tegen de Arab, Tegen Bedoeien. Kaal al-Araab amen. De bedoeling zeiden, daar geloven. Qul lam tu'minu. Zeg nee, waarlijk jullie geloven nog niet. Jullie niveau is nog niet tot al-iman. Wat we hebben gezegd al-islam, al-iman, al-ihsan. Qul lam tu'minu walakin qulnaslamna. Sheikh Zeg, wij zijn moslims. Wij hebben nog niet het niveau van al-iman bereikt. Walamma yadkhul al-iman hier qulubikum dus de iman heeft nog niet jullie harten bereikt. Dus dit laat zien duidelijk dat toen zij emigreerden en ze kracht hadden en ze het begrepen en ze ervoor klaar waren. Zoals yani, ook de, de verboden. Alcohol was niet in één keer verboden. in stappen. Toen Allah subhanahu wa ta'ala zag dat zij ervoor klaar waren, toen kwam het vers. Yani inna khamr wa wal meester wal anshabu inna agra surah al maida. Dat, dat refereerde naar de volledige tahrim. Dus in de Islam, zoals ook Ibn Kathir, r.a. is mooi zegt, Allah wa Taala heeft de hemel en de aarde geschapen in hoeveel dagen? Yes. Ziet dat Als hij wou, dat zegt Ibn Kathir, als hij wou kon hij dat scheppen door slechts te zeggen kun woord en wezen. Maar hij deed dit om de khalq, om de schepping te leren dat alles in het wereldse tijdrigien gaat. Alles gaat stapsgewijs. Kijk wat te leren. Dus die zes dagen om de mensen te leren dat alles... Dus ook de, de, de islam leert. Yani de, de, de belangrijkste alvorens de belangrijkere alvorens de belangrijkere. En dat zegt ook Khatib al-Baghdadi, dat sluiten we het ook af. In de hadith van Mu'ad, Mu'ad bin Jebel anhu, toen hij werd gestuurd naar een volk van Ahlul Kitab. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الا الله. لا تتأذَّر تزاماري نرأت نودخت هركنا نجهيرس فاند الشهادة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. أزاي ليدار إن يعني أكسبتيرة فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. أزاي ده إذا أكسبتيرة، ليرت هن dat Allah te gebeden in de nacht en op de dag heeft vastgesteld. Vervolgens gaat de hadith verder over zijn kerk. Khatib al-Baghdadi, Raham Ta'ala, die zegt: Hier is een lering dat er in de islam. Aulawiyah zijn. Al-ahamu fal-ahamu. Belangrijkste voor de belangrijkere. Duidelijke ka'aida. Stilregel binnen de islam. Onthoud deze stilregel. En zie deze hadith. Mu'ad was gezonden. En hij ging naar Jemen. Hij komt terug, de profeet sallallahu alayhi wa was al overleden. Was al overleden. Dit waren een van de laatste woorden van de profeet. Kijk waar hij met hem institueerde. Oftewel, wat adviseerde hij aan hem. Zo dienen wij ook het voorbeeld te volgen. Uh, ook in het kort, uh, wat nu speelt. Uh, yani is, wellicht hebben jullie meegekregen. Uh, ik hoef geen conferentie te houden. Ik wil alleen het kort zeggen. vertrouw op Allah subhanahu wa ta'ala. Neem de middelen voor zover je kan. En laat je niet wijsmaken door verschillende vormen van isha'at. Verschillende vormen van yani, um, zaken die niet gefundeerd zijn. En ook niet waarachtig zijn. Neem de middelen. vertrouw op Allah. Vermijd zaken. ...die jou kunnen schaden... ...en doe dit wat je ook vandaag hebt gedaan. Doe dit wat je ook vandaag hebt gedaan... ...en Allah subhanahu wa ta'ala is degene die gevraagd wordt... ...voor bescherming. Meer dan dit hoef je niet te doen... ...want uiteindelijk... ...kullu uh, hem min ...elke vorm van... Yani, uh, ...elke hem... ...dus elke vorm van waar je mee zit... En knelling en kwelling, die zal vergaan, die zal vergaan. En de rest, het is allemaal niet voor ons weggelegd om zogenaamd uit te leggen wat zo'n ziekte inhoudt. Iedereen die praat erover, iedereen heeft er kennis over, iedereen werkt in een laboratorium, iedereen werkt in een ziekenhuis, iedereen. Ja, yani waarom hou je zelf voor de gek? Maar focus je. Juist in deze tijden op aanbidding. Focus je juist, wanneer je thuis bent, door juist je tijd goed te besteden. Wanneer je juist bang bent om ergens getroffen te worden, getroffen te worden doordat veel mensen bij elkaar komen. Zit goed thuis, benut je tijd. Het is een lering voor jezelf. Benut je tijd. En als je eenmaal niet durft of niet kan of enzovoorts, blijf thuis. Leer de Koran. Want als je deze ja, niet verandert... Wat je gewend bent om altijd naar buiten te gaan. En nu durf je niet. Nu ben je bang. Blijf thuis. En zo leer je inshallah. In deze periode. Wat ze noemen. Twee maanden. Vier. Allah. Hoe lang het duurt. Misschien korter, langer. Leer je misschien de hele Koran uit je hoofd. Dan is, dit, dan is dit een genieting. Een zegening voor jou. Een zegening. Bekijk alles positief. Bekijk alles positief. Maar. Vergeet niet. Is te gevaar. Vergeet niet, vergeet niet. Zoveel mogelijk vergiffenis uh, Te vragen voor je. فرداد بالله أعلم وصلى الله على نبينا محمد